Mijn waarde landgenoten in België en in Congo. Buana Kitoko. Congo en de Belgen met paddeling. De Belgische ambassade in Kinshasa is weggelopen uit glanzend fotopapier. Een riante villa in koloniale stijl die aan de stroom ligt. Links zie je de silhouetten van palmbomen, rechts heel dichtbij je Brazzaville bijna aanraken. Op een tropische avond met zakkende zon... loop ik samen met de ambassadeur door zijn tuin naar de stroom. Hier is het paradijs, wijst hij voor zich uit. En daar? Hij zwaait zijn arm in omgekeerde richting... naar de hectische binnenstad. Daar ligt hij aarzelt. De hel in het paradijs, denk ik. Dat is Congo vandaag. En dat is misschien ook het Congo van David van Rijbroek... Hij schreef Congo een geschiedenis, en dat mogen we nogal letterlijk nemen. Het is een allesomvattende geschiedenis over Congo. Hoe is Congo vanaf de Vrijstaat in 1885 tot vandaag veranderd? Waarom kijken we weg van de oorlog in het oosten, le problèmes à l'est, zoals de oorlog daar heet? David van Rijbroek is net zo min als alle andere Belgen die we hier in de laatste aflevering van Buanaki Kitoko zullen horen, net zo min als hen is hij klaar met Congo. De kiem voor zijn interesse ligt in zijn eigen verleden. Van Rijbroeks vader heeft vijf jaar in Congo gewoond. Het land is, met andere woorden, een deel van mijn geboortedorp, van mijn ouderlijk huis, zegt hij. Bij ons thuis waren er zo wel wat Congolese parafernalia. De, er stonden tam-tam, er stonden een paar maskers. Mijn vader had nog drie bankbiljetten uit het pas onafhankelijke Congo... En, en mijn vader sprak Swahili tegen de hond. En er waren een aantal Swahili-woorden in de woordenschat van het gezin van Rijbroek doorgecijpeld. In die zin heb ik op relatief jonge leeftijd iets meegekregen wat, uh, wat eigenlijk meer iets is van een oudere generatie, een soort koloniale aanwezigheid. Allee, ik was altijd trots om te kunnen zeggen dat mijn vader daar was, na de onafhankelijkheid. Maar inmiddels weet ik wel beter, die Katangese secessie was veel, uh, maar het was de manier van de Belgen om daar de vinger op de knip te houden. Dus mijn vader... Was er na de onafhankelijkheid, maar zat daar toch in een soort laat-koloniaal gestel? Weer dat paternalisme. Ja, dat was echt de bedoeling om de, om de economische belangen in Katanga, uit mijn gebied, wat zo belangrijk was, om rijk, die veilig te stellen. Nee, nee. Ja, rijk, bijzonder rijk, hè? ja. Ik bedoel, maar die de nonkels, de, de, de, de ooms die wij waren voor de Congolezen, is dat niet gewoon puur romantiek geworden? Het beeld van de nonkels is een soort romantisch beeld, maar je moet natuurlijk als mensen. Situaties als reëel definiëren, dan zijn ze ook in een zekere mate reëel. Maar wat wil je als je een 20-jarige inwoner van Kinshasa bent en je leeft in een stad waar overleven ongeveer het enige is wat je kan proberen te doen? En dan word je in je stad herinnerd aan de restanten van een infrastructuur die er ooit is geweest. En dan word je herinnerd door verhalen van ouderen, door familieleden, over hoe het was ten tijde van de Belgen. En dan krijg je nichtjes of zusjes die terugkomen uit China en die vertelden van ja, China stond in 1960 even ver als Congo en nu hebben ze daar shoppingmalls waar je namaak iPods kan kopen. Als je al dat soort dingen optelt, dan begrijp je wel dat er bij jonge Congolezen een soort heim mee ontstaat naar een periode die ze nooit gekend hebben. En dat is wat gebeurt met die koloniale nostalgie. En waarschijnlijk ook naar een verleden dat er nooit is geweest. Maar elke nostalgie is natuurlijk een verdraaiing van de geschiedenis. Niets is zo hedendaags als de herinnering. En die herinnering is vloeibaar, wordt telkens aangepast. Er ontstaat ook een soort heiming naar het Mobutu-tijdperk. Dat kunnen wij niet bevroeden, dat kunnen wij niet bevatten, dat men naar zo'n gruwelijke dictatuur nostalgisch kan zijn. Maar tegelijkertijd snap je het wel vanuit de miserie van vandaag. Men verlangt zozeer naar een soort herstel van de staat dat de utopische horizon meer in het verleden wordt gezocht dan in de toekomst. Ja, en ga ik jullie nog eens een foto toe van de geboorte van een schildpad. Dus schildpadden worden niet geboren. Uh, worden die in eieren? Ook in eieren, ja. Met een schild of niet? Ja, ja, ja direct met al eieren. met een schild. Maar dat schild is nog niet helemaal hard als ze geboren worden. Gaan jullie nu allemaal uw kast nemen om de... Het laatstejaarsklasje van juffrouw Els in de Belgische school van Kinshasa. Dat Belgische mag je nogal letterlijk nemen. Er zijn twee aparte ingangen. Eén voor de Franstaligen, les Wallons, en één voor de Vlamingen. De ene zijde van het schooltje heet Lycée Prince de Liège. De ander, Prins van Luikschool. Een alleraardigste plek met de mooiste speelplaats van de wereld. Een uitgestrekt grasveld omringd door palmboom. En toch bedreigd. Aan de muur hangt een vergeelde landkaart van België dat hier nog maar negen provinciën telt. Het klaslokaaltje ruikt naar oude schoolbanken. Boen was geurgevoel, de ontvroren jaren vijftig. Nauwelijks 150 kilometer daar vandaan, in Kisantu zitten zes Vlaamse zusters uit zes verschillende ordes die op hun eentje het grootste en het best geëquipeerde ziekenhuis van Congo beheren. De laatste der Belgen. Als we de inrijpoort van het klooster doorrijden... komen enkele blanke, vooruitgestoken handen op ons toegelopen. Kom maar mee. Je zult wel dorst hebben na zo'n lange reis. Ik excuseer me voor het ongemak dat we hen bezorgen. Je valt niet elke dag ongevraagd bij iemand binnen. Bah, dat zijn wij gewoon, jongen, zegt zuster Filip. Allee, vroeger toch. We zijn de eerste Belgen die ze hier in twee jaar te zien krijgen... Enkele uren later rijdt zuster Filipponsi ons in haar naar jeep, de Zwarte Binnenlanden, in. U rijdt wel goed door, hè, zuster. U rijdt wel goed door. Allee, hey, ben nog nergens, We zijn nog nergens. Maar niet te vlug heen, anders krijg je al dat stof hierin. Sorry, u, kan ik je zeker niet meer vooruit. Maar de baan is hier nu zeer goed, hè. Bij voeren. Oh, dat is magnifiek. Dat zegt u, zeer goed. Ja, ja, dat is autostrade voor mij. Dat was vroeger de ene put naar de andere. En nu de ene put ah, ja. voor de andere. Ja, Ja, maar het is veel beter. Kijk, ze hebben nu toch al afvoer voor het water en zo. Dat is toch al heel wat, hè. Heel wat. Maar natuurlijk, als de zieken bijvoorbeeld mensen van... Bij ons komen er heel wat accidenten binnen. En als die mensen van 30, 20 kilometer op zulke camion tot bij ons moeten komen in het hospitaal. Is... Stel je voor met, met breuken, hè? dat moet verschrikkelijk zijn voor die mensen. Dan, zijn ze nog, dan komen die graadbraak binnen? Ah, zeker. Maar dat zeg ik, ik, ik zeg dat altijd. Ik zeg, dat moet verschrikkelijk zijn voor de mensen. Het wordt heel moeilijk om meer binnen te geraken. Ah ja, dat is, zeker. dat is zeker. Maar als jij je papieren hebt, is dat oké, okay, maar natuurlijk. Ja, maar Je moet papier hebben. Ah, dat is zo. Wordt het voor jullie ook niet uh, moeilijker? Nee, wij doen onze internationale pas en daarmee zijn we in orde. En we hebben maar één uh, barrage niet meer, hè? Barage was ergens al met vlams. Controlepas. Ja, controlepas. Uh, Vroeger hadden we niet een controlepas, maar tot de Kinshasa. Dan kon je, je beter te voet gaan. Ah, zes, dat? dat was toen zin. Maar nu, als ik kennen nu elke week ik bijna een in. dat is geen probleem, hè? En als jij beleefd en denk ziet zijn ze ook zo, ze. Maar voor vreemden, bedoel... Ja, natuurlijk. Dat is normaal, hè, Dat ze denken, hè. Zou je dat ook denken, hè. Wat komt ze hier doen? Congo is zeker bijzonder. En de bevolking is... Je kunt ze toe doen. Ik heb veel landen van Afrika gezien. Maar die bevolking hier is, is iets speciaals. Het is uniek. Het is misschien de slimste niet. Maar het is zeker de meest... Zou ik zeggen, courageus, in het Frans gezegd. Dus we zijn toch die opleiding dat de Belgen misschien gegeven is, weet ik niet. Is dat de, geest, de Belgische geest die bij hen zit? Waarschijnlijk ook. Uh, waarom zeggen ze, België, uh, vous, nos frères, non, vous êtes nos oncles. België is de oom, l'oncle. Ik heb veel nachtjes doorgebracht in het binnenland en nooit op mijn eentje gelaten geweest. Door de lokale bevolking, nog door, laten we zeggen, expats. Altijd welkom. Zelfs bij de lokale, bij de Afrikanen. De enige fles bier dat ze hebben, zal voor u zijn. En dat vind ik, het is in een zekere zin, dus is, is misschien raar te zijn, het is een braaf volk. Brave mensen. Ja, maar zeg, waar, waar zijn we nu, zuster? Hier zijn we nu aan mijn hang van het hospitaal, he, maar dat is hier het huis van de Inlandse zusters. De zus van het bijzdom, he. Zuid-Saint-Marie-de-Kisanto. Die wonen apart. Ah, waarom? Eh, wel, omdat... We, we zijn aan niet gewoon van samen ja, te wonen, maar als er iets te doen is, nodigen wij hen uit en zij nodigen ons uit. Ja. We hebben zo'n goede contacten met elkaar en we werken samen. He. Maar zou er eens geen tijd kunnen komen dat jullie samen gaan uh, Misschien. zitten? Misschien. Dus dat is wel moeilijk hè? ja, is, oh, de, is, ja, de, is dan de een andere is mentaliteit een, de cultuur, hè? je moet niet zeggen wat je wilt uh, als je met een andere cultuur zit is dat die mensen dat ook recht van hun cultuur te hebben zoals wij en hoe anders is die cultuur? Oh, dat is meer Afrikaans. ze staan ze zijn veel meer open voor de mensen dan wij hè? wij kijken altijd nou op, op ons werk en nu dit en nu dat maar als zij van iemand komt, kom binnen, zat u die hebben tijd voor de mensen maar wij zijn dat die mama nu kunnen zeggen: mama, waar moet je weer komen? Ik ben bezig. Maar moet je dat in aan ze zien. Die neemt ze bij en die luistert, een half uur, drie kwart. Zij kunnen dat. Wij hebben geen geduld genoeg, het is waar wij. Maar die hadden we zo lang zo assam te krijgen. De kritiek dat de Congolezen de modelkolonie verkwanseld zouden hebben, is natuurlijk niet heel terecht. Wat baat het om een infrastructuur uit te bouwen als je niet tegelijkertijd mensen opleidt die die infrastructuur kunnen bedienen? Wat baat het om te geloven dat kolonisering uh, in eerste instantie infrastructuur betreft? Goed, er werd ook gedaan aan alfabetisering. Belgisch Congo was zeer gealfabetiseerd. Maar uh, ik denk dat je de schuld voor het onzorgvuldig omspringen met dat, uh, met dat patrimonium, met die infrastructuur... Je kan je toch niet alleen maar schuiven op de schouders van, van de Congolezen zelf. Toen Congo gewoon afhankelijk werd, had je in de hele kolonie, toch een gebied zo groot als West-Europa, 16 universitair gediplomeerden. Plus nog eens 500 priesters, een paar honderd verplegers, die trouwens goed opgeleid waren, en een aantal paar honderd ambtenaren, mensen die lagere eh, takken van de ambtenarij konden, konden bevolken. Maar dat was het ongeveer. Je had niet één Congolese jurist, je had niet één Congolese econoom, geen Congolese arts, geen Congolese ingenieur, geen Congolese landbouwingenieur, noem maar op. Dus het was niet evident om met zo'n uh, karig team een groot land te gaan uh, ontwikkelen, of eens, althans te gaan in stand houden. Ze zijn heel vindingrijk, Congolezen, hè? Uh, ja, in feite ja. Ergens... Uh die kunnen kamions en auto's laten rijden dat je niet kunt doen rijden. Of je in een garage in België. Ijzendraad en stukken elastiek en zo en die kamion rijdt. Ik heb hem nog gezien in de broes. We gingen gaan jagen en er was nog een enorme majestueus, die grote oude legerkamions. En op de grond, dus we staken hem over en op de grond lag in het zand die de motor open. Die motor lag open, met de pistons, met de, met de segmenten, met alles, lag open. Ik zeg, ik zeg tegen in mijn eigen, wat had er daarvan gebeurd?" We kwamen terug vier dagen nadien, maar die kamion was weg. Die hadden ze terug in neergeblazen. geblazen met zand of zonder zand, weet ik niet, maar die kamion was weg. Dus, die, die werkte dus, terug, die reed terug? Waarschijnlijk, van, je kunt hem toch niet dragen? Dus, <laughs> er is geen depaneus. 300 kilometer van hier dan ga je geen depaneus. In het kindjes, zijn kindjes, de geen depaneus. Dus dat bestand, ze hebben hem gerepareerd en je is weg. Kunnen we veel van leren? Hè? Uh, het is misschien niet handig Maar Als we dat leren, dan zijt het zeker kapot. Dat mogen we niet toelaten. En dat verwachten, verwachten ze van u ook niet. Dat kunnen wij gewoon niet. Nee, we kunnen het niet doen. En zij weten dat zij het niet bekwamen zij bekwam zijn van het te, te redden. En rekenen ze op ons voor, om hun te denken wij moeten voor hun denken. En dat nemen ze aan. Dat is normaal. Je zit te gaan redeneren anders dan wij doen. Maar het is toch een beetje kolonialistisch, André. Bedoel, als je zegt, wij denken in de plaats van de zwarte, ja, dan, dan is het alsof zwarten zelf niet kunnen denken. Ze denken, maar uh, in de past, verleden. Wij leven het moment van nu, zij ook. Wij leven voor morgen. Zij leven van gisteren. En wat is nu eigenlijk het beste van de, van de twee? De tweeën. De tweeën samenbrengen. Ik zal ze nog niet begrijpen. Ik ben hier nu elf jaar en er zijn nog mensen die dat bevestigen. Jij begrijp, het is moeilijk om hun om, om een, een manier van denken, manier van leven te gaan begrijpen. Maar voor ons is dat, is dat uiteindelijk bijzaak. We werken voor een. Een Belgische maatschappij, uh, we hebben onze, uh, onze richtlijnen en we houden ons daaraan. En uiteindelijk zijn zij die zich moeten aanpassen aan ons. Dat is hier de ingang van het hospitaal, hè? Hier een ingang. Die palmbomen, dat is... Schoenie. Schoenie. Het is gewoon Het is alsof in kan prachtig. zitten. Ja, dat is waar. Het is, het is magnifiek, hè? Als je zo binnenkomt, hè? Het is ongeveer. Het is boven, Het is fantastisch, oh, Ja, het is fantastisch. dat is waar. Maar die worden oud en die zullen helemaal vernieuwd worden, hè? Ah, ja. En, en? Hier, hier heb je dan de operatiekwartier. Dat is, ja. Dan hebben we hier de afdeling chirurgie eh, om. Ja. De overkant chirurgie van. En dan hebben we de orthopedische gevangenen. Dat zijn allemaal accidenten breuken. Er komt niet verschrikkelijk ja. veel accidenten. Binnen. En van waar komen al die patiënten? Oh, van overal. Van Kinshasa, van de Bakongo, van de Mayombe, van overal. Van, en vroeger kwamen ze zelfs van de Bokapo? Dat ze, dat ze gekend worden, nee? omdat je een orthopedist is. Dat Twee derden van het hospitaal ligt vol met orthopedische gevallen. En hoe komt dat dat er zoveel breuken zijn? Zo Accident niet. Van de Waans moet ik kijken hoe dat ze daarop zitten. Nou, op die camions. Dat is nou een mirakel dat niet meer in gebeuren. En hoe ze rijden. Ja, maar ja. Verschik. En hoe dat ze geladen zitten nee, soms. Maar de mensen hebben nog geen andere mogelijkheid. Nee. En daarom zie je ook zoveel bijvoorbeeld in Kinshasa, zoveel kreupelen en dat is zo... Ja, ja we hebben veel handicapjes. Ja, dat valt ontzettend. Ja, maar, ja, het is ook een populatie, maar ze zijn in Kinshasa. Dat er bening, ja. kom, je dat dat ook beningen. Kom eens even hier. Kom hey. ja, ja, ja. okay, eens even hier. Allee, kom maar. Oké, mag ik eens Misschien eerst even jullie naam. Jij ook. Johan pannenkoeken Amouri van Kesteren. Sarah van Brabant. Wie is er in Kinshasa geboren? Wie is er in Congo geboren? Ik. Allemaal dus? Ja. Dus jij woont hoe lang hier nu? Tien jaar? Elf jaar. Ik ben hier ook al normaal elf jaar. En ik vind het beter als wel gedaan. Ja? Hoezo? Wat is er verschillend dan? Uh, hier? gaat tot 12:30 uur 30. Van zeven uur, van kwart over zeven tot 12:30. uur dertig. is veel toffer. is dat voor jou ook zo? Ja, en hier ken ik mijn sporten beter en zo. Welke sporten doe je? Paardrijden, piano en tennis. En dat kun je niet in België? Jawel, maar ik ben hier beter gewoon en beter. Kennen jullie België eigenlijk wel? Ja. ja. ja. Vertel eens. Op de vakantie gaan we naartoe en in de paasvakantie gaan we skiën. Skiën in waar? In België, in Frankrijk. Ah, Frankrijk. En hoe is, wat stel je bij, bij België voor? Voor mij is België kleiner dan, dan uh, Congo. Hoeveel kleiner? Tachtig. Tachtig maal kleiner. Hè? En wij zeggen altijd: Congo is tachtig maal groter. Wat, wat nog, België, wat is dat voor jou? Het is veel warmer. Het is veel warmer dan in België. Het is altijd 20 uh, graden. Hier? Ja, veel toffer. Veel leuker? Ja. En de mama? Woon je graag in Kinshasa in Congo? Ja, dus ik ben hier groot geworden. Hè. Dus ik ben een kind van eerlijk, dat ze zeggen. Ja, ik woon hier zeker graag. Hè. Het is veranderd, hè? Ja, en heel moeilijk aan het worden. En moeilijker voor onze kinderen. We zien er geen toekomst meer voor. We voelen het niet meer goed voor hun. Het wordt um, meer en meer een moeilijke beslissing van te blijven. ja. Dat wil. Gaat u blijven? Oh, ja, dat is alleen enkel de tijd. Hè. Hier gaan we elke dag, zo, elke dag gaan vooruit en dan zien we wel. Dus zo gaat het voort. On verra bien. Voilà. La <laughs> tante like tanta te c'h. A patama ko inda nalikolo. Na no kelimbulali panana kuzilasale. Na memela e -hmm. volulo ya bulu m'dinga.alinga kae salinanga. E. salé. salale. Quiero Salé. Veel zal ik In Congo reizen is vaak een zeer frustrerende ervaring. Dat je voortdurend botst op muren van corruptie, cynisme, euh, afpersing. Het is, het is afmattend. Je zou er een beetje misantroop van worden. En euh, te midden van alle neerslachtigheid die je soms over het mensenras overvalt, heb je dan euh, nu en dan ontmoetingen die je helemaal van je, van je sokkel blazen. Er zijn in Congo... En je kan het mensen niet kwalijk nemen. Heel veel mensen die nou ja, met een oneigenlijke manier uh, proberen rond te komen. Maar wat is oneigenlijk wanneer je land oneigenlijk bestuurd wordt? Wanneer de internationale gemeenschap blunder op blunder stapelt? Je kan het mensen niet kwalijk nemen. Maar af en toe kom je dan mensen tegen die te midden van die morele woestenij toch nog uh, erin slagen. Een soort uh, noblissen aan de dag te leggen en een soort uh, humaniteit aan de dag te leggen. Ik herinner mij, ik was op een bepaald moment in Kikwit. In een klein stadje in Bandundu, um, vijfhonderdtal kilometer van de hoofdstad, Kinshasa vandaan. En iemand zei van, misschien moet je ons plaatselijke schoolhoofd maar eens ontmoeten. Ik dacht van, god, ja, waarom niet een... Laat, me, laat maar komen, dat schoolhoofd. En het was een man, het was, het was geweldig. Hij was schoolhoofd, maar van zo'n school waarvan de leerlingen alleen maar konden studeren en die de ouders het geld konden opbrengen. Iemand, schoolhoofd, die ik denk verdiende iets van 30 dollar per dag. Die daar zeer over gefrustreerd was, maar die toch verder bleef doen met zijn leerlingen op te volgen. En die daarnaast amateurhistoricus was. Nu, dat zinde mij nogal, want ik ben eigenlijk ook amateurhistoricus. En euh, ik kwam binnen in zijn huis. En dat, dat huis lag midden in een, soort, in een soort ongeveer een hectare groot akker uh, waar, zijn, waar, waar hij en zijn vrouw planten aan het verbouwen waren. Maar binnen, midden in dat perceel stond dat huis en midden in dat huis stond zijn werktafel. En die werktafel was werkelijk bezaaid met stapels en stapels en stapels van documenten. En die man schreef elke week een kolom voor de lokale radio. ...als er brandstof was om de generator te laten draaien en uit te zenden. En het was, het was een ongelooflijke, inspirerende, interessante man... ...die een onwaarschijnlijke kennis over zijn eigen land heeft. Hij had bijvoorbeeld uh, ooit een boek geschreven... ...over een bepaalde religieuze praktijk... ...en hij was daardoor geplagieerd geworden door een Amerikaans journalist... ...die er, verdomd nog aan toe, een Pulitzerprijs mee gewonnen had. En die man is een nobele onbekende die daar in het binnenland van Congo zit... En maar wie dan? ik heb daar twee dagen mee zitten praten. Het was zo'n interessante man. En hij was zo uh, begeesterd door uh, het, het mogen delen van kennis over zijn land. Dat is maar één van de vele voorbeelden. En dat is een beetje zo de complexiteit van reizen, van reizen in Congo. Zeer vaak frustrerend. En uh, was het niet dat je eens om de zoveel dagen zo'n geweldige uh, mens tegenkomt die een standbeeld verdient. Je zou het niet volhouden. Maar je hebt daar... Mensen met een soort generositeit die ik hier in België al lang niet meer gezien heb, en dat is echt geweldig. Oh, la, vie est belle. Oh, la vie est belle. Or la belle. vous Le rangerie is een restaurant dat door Helene, een blonde luikse wordt uitgebaat. Ze zal tweemaal moeten vluchten naar België vanwege rellen en plunderingen. Op die momenten zweert ze dat ze nooit nog één voet in dat vervloekte Congo zet. Na twee maanden vraagt ze zich af of Kinshasa het wel zonder haar zou uitzingen. En na drie maanden België kan ze geen dag langer in luik blijven en wil ze zo snel als mogelijk terug. Ik vraag me soms af wie van ons beiden het gekst is, bekent ze. Ik of Congo. Het is een virus. Je bent geïnfecteerd voor de rest van je leven. C'est la vie. Het is zeer merkwaardig dat ons denken over Congo vandaag vaak is opgehangen aan een aantal ...dramatische gebeurtenissen. De rubberpolitiek van Leopold II, de moord op Lemumba uiteraard... ...en dan nu de oorlog in het oosten... En uh, daartussen hebben we misschien nog wat bewustzijn aan de gruwelen van de Mobutu-tijdperk en de dictatuur onder Mobutu. Maar die oorlog in het oosten wordt hier vaak uh, gereduceerd tot het, een verhaal van verkrachtingen, gruwelijke mensenrechten schendingen en uh, kleine vormpjes van genocide en, als het meezit, grondstoffenroof. Wel nu, het is een veel complexer verhaal dan dat. Je ziet het er ook een soort modus zijn in het uh, presenteren van Congolese ellende. De kind, je had de kindsoldaten eerst... En daarna kreeg je de kind in Kishasse, kinderen die van huis waren gestuurd omdat ze van hekserij werden beticht. En nu heb je de verkrachte vrouwen, en dat is ook alweer een beetje uit de mode aan het geraken, nu moeten verkrachte mannen opgevoerd worden. Ik huiver een beetje van dat soort uh, tien om te zien van Congolese ellende. Ik denk dat er een diepere kennis uh, nodig is om die ellende te kunnen plaatsen. Westerse media richten zich veel te veel op die gruwelijke manifestaties zonder te begrijpen wat daarachter schuilt. En wat daarachter schuilt is een combinatie van een zeer zwakke staat. Sinds de jaren negentig, het einde van het Mobutu-tijdperk, tot op de dag van vandaag, heeft Congo in zijn groot land met een zwakke staat. En een zwakke staat tot daar aan toe, maar een zwakke staat met veel buurlanden, die vaak ook arme landen zijn, en bovendien uh, een zeer rijke uh, ondergrond. Die combinatie van een zwakke staat, een rijke ondergrond en hongerige buurlanden verklaart daarvoor een deel de dynamiek die ontstaat. Plus, en dat komt er nog eens bovenop, een systeem van globaal kapitalisme. Wat ervoor zorgt dat er grondstoffen die in Oosten van Congo voorkomen en die daar bijna voor niemand van belang zijn, internationaal, zo gezocht worden. Oh, als je kijkt naar de Congolese geschiedenis, dat is in hoofdzaak een exploitatiegeschiedenis. Congo heeft om een of andere miraculeuze reden altijd net die grondstoffen gehad die op een bepaald moment volgens de wereldeconomie nodig waren. Ivoor in het midden van de 19e eeuw, het eind van de 19e eeuw rubber om rubberbanden te kunnen maken... In de eerste helft van de 20e eeuw, wanneer de wereldoorlogen een grote vraag naar koper noodzaken heeft Congo die koper in hoge mate? Uranium tijdens de Koude Oorlog koolt dan in de jaren negentig als het gaat over de opkomst van gsm, mobiele telefonie enzovoort. En vandaag zit er ook op nieuwe grondstof aan te komen en die grondstof lijkt mij heel erg euh, belangrijk te gaan worden en dat is gewoon zuiver, drinkbaar water. Congo is het meest gedraineerde land euh, van heel Afrika heeft uh, natuurlijk duizenden kilometers uh, zuiver water, zoet water. En ik denk dat de komende, de komende jaren zal dat misschien wellicht een van de meest begeerde grondstoffen zijn van Congo. En daar hebben we het einde nog niet van gezien. Al die grondstoffen zouden eigenlijk de Congolees ten goede kunnen komen. Maar het is nu al anderhalve eeuw dat het vooral buitenstaanders ten goede komt. Of lokale machthebbers en de gewone man en de gewone vrouw in Congo ziet er maar zeer weinig van. En dat is het frustrerende. Cynisch gesteld zou je bijna moeten zeggen, Congo is vervloekt met al zijn grondstoffen. Het was beter een arm land geweest. Het zou nu welvarender zijn. In de jaren 50 leerde mijn moeder de vrouwen van Boma in de Foyer Social de huis-, tuin- en keukengreimen van de kolonisator kennen. Ik zelf heb nooit een pot of pan mogen aanraken. De Congolese kon ze haar culinaire talent met mondjesmaat kwijt. Moeizaam en traag, maar toch. Haar zoon bleek een hulpeloos in de weglopertje dat zijn handen aan de bakhoven verbrandde en zichzelf in de vingers sneed. Ik me vraag me. Is er nog. het foyer sociale? Is dat nog? Dat is het. Ja? foyer sociale is er. En je het kunt kennen? Ja, ik het kennen. Ik ben van Boma. Dat weet ik goed. En waar? In de cité, in de commune de Calamont. We lopen langs het gemeentehuis van Boma, waar de burgemeester, een elegant geklede dertiger, ons in zijn op instorten staande kantoor ontvangt. De man kan ons vooruit helpen. We zoeken Aline. Een petekind van mijn moeder dat haar naam draagt. De baby moet 48 jaar oud zijn intussen, als ze nog leeft. De burgemeester bestudeert de vergeelde foto's in het album dat ik mee heb genomen. Een glunderende vrouw etaleert haar baby Aline voor het nageslacht. Ja, ik zie het. is een vrouw? Het is een vrouw, een, Afrika, een Congolaise. misschien. Ja, ja. met een bébé presque blanc. Hier, dit is, it's a is very common, een Garciain, ja, c'est une c'est une fille. Aline c'est une fille. C'est une fille, oui, c'est une fille, oui, Aline c'est une fille, je vois. C'est commun Ah oui, c'est un prénom très très très très très très très très de oordelen naar het lege varkenshok waarin de burgervader dagelijks moet werken, kunnen we de archieven op onze buik schrijven. De foyer social waar mijn moeder jaarlang werkte, weet misschien raad. Dat is oh, oui, de foyer sociaal. Het is vieillig, hè? Ja, het is veranderd. Het is veranderd, want er is geen goede dingen in ons land. Het is zero. Er is geen persoon die zich bezig zijn. Je er is niets als ons. Hier is niets. Nee, geen probleem. is Aline daar? Nee, geen probleem. De foyer is een uitgewoond kraakpand geworden. De directrice hangt met begeerige ogen over de oude foto's die moeder 50 jaar geleden in haar school heeft gemaakt. Er is niets veranderd. Of beter, sinds de blanken de gebouwen aan de zwarte overlieten, hebben die ze onaangeroerd gelaten. Er staan precies dezelfde banken en kasten. dan. 50 jaar ouder. Op het schoolbord na zijn het trouwens de enige meubels die je er ziet. De laatstejaarsleerlingen, les finalistes, doen hun eindexamen. Ze zitten bij elkaar en schrijven elkaars antwoorden over. Gelukkig moet mijn arme moedertje dit niet meemaken. Het is de vrouw die het termineertje komt. en is de vrouw van de secreteur. We zijn nu op de 3e secreteur. We zijn 3 jaar. Il y a la, la troisième, quatrième et cinquième secrétariat. Et maintenant, ce sont des examens. Oui, ce sont des examens. Il faut être euh, silencieux, donc, un petit peu. Nous cherchons une fille. Peut-être tu la connais. C'est Aline. Donc, elle a le même nom que maman. Ça, c'est la mère d'Aline. Ça, c'est Aline. Dus Aline moet nu 47, 48 jaar zijn. Hoe kan Aline zien? We hebben mames die aan deze tijd werken. Hier? Ze zijn hier? Niet hier, maar ze zijn al in de retraite. De directrice belooft om andere leerlingen op te zoeken... ...die ons bij Aline moeten kunnen brengen. Het wordt een Calvari-tocht die ik niet wil en niet kan maken. Er is nog zoveel te doen, we moeten nog zoveel zien en ik denk aan de woorden van de dichter. Wie vindt, heeft niet goed gezocht. Vaarwel, Aline. te en me guider ...welke band er tussen België en Congo zal zijn over 50 jaar, is natuurlijk zeer moeilijk in te schatten. Alle kolonialen zullen verdwenen zijn. Maar wat niet zal verdwenen zijn, is dat er uh, nog altijd zeer veel expertise in België aanwezig is. Op dit ogenblik is er een jonge generatie Belgische onderzoekers... Uh, opnieuw doctoraten aan het schrijven, bijvoorbeeld. Ik denk niet dat er ooit zoveel doctoraten over Congo zijn geschreven geworden in de afgelopen vijftig jaar als de afgelopen drie jaar. Het is echt ongelooflijk. Maar zowel in bosbouw als in primatologie, als in antropologie, politieke studies, mijnbouw, en noem maar op. Uh, en dat wil dus zeggen dat je nu met de generatie zit van mensen die straks dertig zijn als ze gaan doctoreren. Wel als er een aantal daarvan aan de universiteiten zullen belanden, dan zullen ze op een tachtigste nog steeds die belangstelling voor Congo hebben. Dus ik kan, ik, ik kan ervan uitgaan dat er nog steeds wel een soort uh, kennis over Congo zal gecommuniceerd worden in de komende decennia aan studenten. Al was het maar omdat de nieuwe generatie proffen die eraan komt veel meer over Congo zal weten dan de generatie proffen die er nu zit. Dus ik denk dat er zeker nog in België belangstelling en betrokkenheid zal zijn met Congo. Dat is niet langer de betrokkenheid van een kolonisator, dat is niet langer de betrokkenheid van een machtig land. Dat is de betrokkenheid van een land die daar een historische band mee heeft, die daar een enorme expertise over opgebouwd heeft. En die, laat ons hopen, een blijvend engagement tot de wederopbouw van dat land aan de dag zal gelegd hebben. Het Congo van vandaag is geen eindpunt. Het gaat niet goed met Congo. Het ging tien jaar geleden nog veel slechter met Congo. Dus je ziet in de afgelopen tien jaar een, uh, op een aantal vlakken een lichte vorm van verbetering. Economisch gaat het mondjesmaat vooruit. Dat is nog niet veel. Hè? De Congolese nationale begroting gebied zo groot als West-Europa, andermaal, bedroeg vroeger ongeveer een budget wat overeenstemde met dat van de stad Gent. En het is nu, vier, vijf jaar later, een budget dat overeenstemt met dat van de stad Antwerpen. Dat is de relatieve verhouding waarover we spreken. Maar het is een lichte progressie. Uh, de democratische ruimte is de afgelopen vier, vijf jaar wel weer ingekrompen. Met de verkiezingen van 2006 waren er een aantal zinvolle democratische verworvenheden. Op dit ogenblik zie je een inkrimping van de democratische ruimte. En daartussen zie je dat er heel veel nog niet is gebeurd. Behalve wat wegen door de Chinezen zie je dat de hervorming van het leger, wat toch wel echt zeer essentieel is om een nazistaat te laten draaien, daar is nog niet veel mee gebeurd. Hervorming van onderwijs, gezondheidszorg, politiediensten, justitie, landbouw, zeer belangrijk. Je zit met zo'n vruchtbaar land, maar alle eten wordt bijna geïmporteerd. Dus er zijn uh, zeer belangrijke sectoren waar nog geen enkele vooruitgang geboekt is geworden. Ik ben niet overdreven optimistisch over de toekomst van Congo binnen hier en vijf jaar. Maar ik ben wel benieuwd wat het zal geven als het land honderd jaar onafhankelijk is. Of er hoop is voor Congo. Moest, moest er geen oorlog meer zijn? Er zou toch iets kunnen gebeuren? Maar nu, maar nu, met die toestand van de oorlog, zijn we zeker wat er gaat gebeuren? We zijn niet zeker wat er, wat er gaat gebeuren en wat er kan gebeuren. Wij als religieuzen we kunnen zeggen, we blijven. Maar bijvoorbeeld iemand die komt voor een kapitaal, met een kapitaal, voor iets te beginnen. dat is toch een probleem voor... Uh, voor die mensen. Dus de hoop is maar mogelijk voor mij als het land in vrede is. Want de mensen willen vooruit, maar er is geen mogelijkheid om nu voor het moment vooruit te gaan. Dus laten we hopen dat er wel in vrede zal zijn, in werkelijkheid. Dan, dan zou er misschien wel iets kunnen gebeuren. Oh, jonge mensen die nu nog komen voor getrekken, zou ik... Eerst vragen wat uw motivatie is. Uh, want ik denk dat je twee soorten hebt. En nu veel meer dan vroeger nog. Uh, er zijn er uh, die naar hinder trekken om rap rijk te worden in, in korte tijd. Dat zullen ze waarschijnlijk worden. Maar in tamelijk uh, avontuurlijke en weinig comfortabele en weinig... Uh, Voldoening schenkende omstandigheden, denk ik. En dan heb je het andere. Hè? Dat zijn missionarissen. Dus aan die mannen zeg, ik, gewoon. En de rapro liever. Dat geeft hen ook een zekere steun en hoop, als er blanken zijn die blijven. Dus we mogen niet zeggen alle Belgen weg, want dat geeft veel mensen ook steun en hoop. Dat heb ik zeker ondervonden. Zolang er blanken zijn, denken zij dat er gaat uh, uh, gewerkt worden, dat er uh, zicht is op een toekomst. Een, een voornamelijk verpleegster zei me, ik zou willen naar Afrika gaan. Ik zei, ik kan u dat niet afraden. Maar je moet er dan leven met de zwarten. Met de zwarten. Samen de dag maken. Samen het jaar. Samen de maand. Samen de week. Je moet met de zwarten leven. En je moet ten dienste staan van de zwarte gemeenschap. En dan kun je gaan. Anders moet je niet gaan. Wat moet ik ze aanraden die willen vertrekken? Dat zij, Dat zij trachten... ...van in harmonie te leven met de mensen ter plaatse. Dat zij hun best doen om ze te verstaan. Dat ze naar hen proberen te luisteren. En zeker niet te beslissen in hun naam. Zeker dat niet. Laat ze... Laat ze de vrijheid van de kinderen Gods. U hoorde: Buana Congo en de Belgen. Je kunt Buonaki Toko herbeluisteren via podcast en clara.be. Aflevering van Wanakitoko, Congo en de Belgen naar aanleiding van 50 jaar onafhankelijkheid. In Brussel neergestreken Congolezen deden bijna 20 jaar geleden onder de naam Mbowassa mooie dingen met hun polyfonische traditie. En we hebben daar graag de sobere, ingetogen Papa Wemba bij. En om af te sluiten, met het groepje van tekenaar, muzikant en componist van een aantal fijne liedjes, Barli Baruti. Hij noemde zijn gezelschap Baruti Trio à en liet een groot gedeelte van de zangpartij over aan de fantastisch verhalende stem van ex-zap-mama Sylvie Nawazadio. Een lied over het Congolese fenomeen van Le Deuxième Bureau. Dat is de maîtresse waar meneer hard aan het werk is, terwijl dat andere fenomeen, de gordijn van het huis, namelijk moeder de vrouw, ondertussen thuis zit. rideau van Jan Dacko. Ik salinga mama zijn, ik Soki na meer, ik kan niet meer, ik kan niet meer, ik kan niet meer, ik kan niet Mweto se balo belayo motido yom na linga Mamana yom A baka ha to bananam Alingakanga, linga Kanisa mdinge to banaki Nakati ya sanga Kotoza kolimbiza koyo kana era kisaka polingo polingo polingo ngolipe se nakati yabasoso pe se The good and the good and the good and the good and the good and the Nalolipese na kati yaba soso pese amaninga izoba mabidi mabidi mabidi mabidi mama na yo alubaka hato balanda Kilalayo keu Lala kobakola I'm going to oye to the battle. I'm going to go to the battle. na na Bacala, who young Catolona, Nanaco Batela, Mama, one or your topota, and I Malango mami, ni ni zangia, als een Toutou Si un jour tu vas Als een dag die je I don't know if I'm going to go to the city. I'm going to go to the city. I'm going to Todo so que yo te soñar mañana Cu tributa na balata wananda nalobate Kai la panama pasa Pimbones andanga moko Attanga mama na pana openganga dito andako Natango mousousous, salakanga, atan moi plaisir. Tampi makapenga anayopo Natango toko bima soki tokuta ninambanga Sala ta samblong, sala lopolo moni ryan Nayokan zoto kilo, atako Nayeba yeba Oyabi oh, sabango, atana mwa sinyo Tope, tanabako deke o zalina madam, bapa sangai mo respect. To sa sangai, se peli sangai, kunisangai na zalim mo senayo yandako, manyo ko manisangai pasibo ye. To sa sangai, se peli sangai. Kung isangay na kape pina swabat ruble, sa kio di sa warga yon. Namtango yam pasiye <muchas> pa de la kayo batu. Rekama na sukaya sanza, yo zwa mbongo Yo so pisana ye pongo atende Wapin pasiye amonaka